Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In een groot deel van Sudan dreigt hongersnood. Het Afrikaanse land heeft de grootste voedselcrisis ter wereld. Volgens hulporganisatie Save the Children is 75% van de kinderen ondervoed. Het gaat om miljoenen kinderen. In Sudan is een burgeroorlog aan de gang. En volgens de hulporganisatie hebben boeren er zoveel last van... dat ze het afgelopen jaar niet of nauwelijks wat te oogsten hadden. De demissionair ministers van Zorg en Onderwijs... maken zich zorgen over nepdiploma's in de zorg. Het is nu te makkelijk om met zo'n vals diploma aan de slag te gaan. De inspecties roepen zorgopleidingen op om beter te controleren. Wees alert op fraude. Controleer op identiteit, op onterecht afgetekende stages. Hebben ze ze echt wel gedaan. Maar ook het verzilveren van certificaten... Studenten kunnen via eerder verworven competenties vrijstelling aanvragen. Kijk of dat echt uh, betrouwbaar is uh, en bij twijfel uh, niet binnenhalen. Er is een stichting opgericht die Banga-lijsten wil aanpakken. De stichting is opgericht door ouders van slachtoffers. Ze willen dat er een cultuurverandering komt, dat daders harder worden aangepakt en dat slachtoffers compensatie krijgen. Sommige vrouwen hebben namelijk ook financiële schade opgelopen doordat ze psychologen moesten inschakelen of stopten met hun studie en een studieschuld hadden. Zo'n 60.000 fans hebben zich op dit moment verzameld in het Goffertpark in Nijmegen. Want daar speelt The Boss, Bruce Springsteen. De eerste van twee concerten. Fans komen uit binnen- en buitenland en hebben er lang naar uitgekeken. Maar niemand wist dat het zo heet zou worden. Springsteen zelf maakt er natuurlijk altijd uh, drie of vier uur van. Dus ik hoop dat hij dat, uh, ja, dat hij dat weer gaat doen, ja. Ik hoop dat we het uh, uithouden, ja, dat dat uh, niet te heet is. Ja, de concerten van Bruce zijn altijd fantastisch. Dus dat verwachten we nu ook weer.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 Er zat een kat en die kat heette Angus Tim. Oh. Ja. Ah, oh, zegt hij ook nog. Ja, uh, ik heb ik begrijpen dat jij de kat een liefhebber uh, bent. Van ja, de, ik hou wel van een, uh, van een goede kat, inderdaad. Ja, kennelijk ja. <laughs> ja, uh, de familie Bond ook, want de heer PJ en Bond had uh, cats in the rain. En uh, Frank had hem nog eens een keer gebruikt bij Francis of een bleek... Ook in een een of andere uh, song. En hier zat hij in een videoclip. Dus, yeah. Oké, okay, nou ja. Volgende keer, Michelle. Spikey. Uh, ja, ja. Of put. Boris. Of ja. Boris, inderdaad. Maar dat ja. denk ik niet toe. Of je oh. hypothetische volgende kat. Krelis. Krelis. <laughs> <laughs> nou, goed. Uh, maar even over, over, weer over jullie. Uh, en natuurlijk even de link maken naar dit. Uh, hoe belangrijk is zo'n band als Alaska dan voor jullie geweest dan? In, in dat opzicht. Nou, zij hebben wel uh, meer de, de toon gezet voor de alternatieve scene in Volendam. Ja. Dus van, zijn... het nieuw, van de nieuwe, uh, ja. De, ja? ja? Ja, ik denk dat zij daar natuurlijk wel gewoon echt uh, een, een weg hebben geopend misschien. Ja. Dus uh, dat is natuurlijk super cool. Ik denk, ja. uh... ja? denk ook vooral <laughs> <laughs> door. Ik denk ook vooral. Door beetje met de wereldraad door toen nog. Ja, dat was natuurlijk super belangrijk voor voor ja, alternatieve indie bandjes zeg maar ja. dus ik denk ook als ja, ja, Alaska was een van de eerste soort van alternatieve volendammer bands die op nationale tv kwam ja. Ja. Ja. van deze generatie weet je ja. het, uh, dus dat, ja, dat op zich was wel super belangrijk ja. En ik heb van Ferry Gitaal je? shout-out shout uh... <laughs> shout <out laughs> naar Ferry. Shout-out naar Ferry. En ik heb van Louis Dribble shout-out naar Louis. <laughs> <laughs> ja, ah, dus, dus, dus, dus er zit dus wel degelijk ook uh, wat... Uh... Ja, een, een soort met lijntje wat, uh, wat jullie hebben gehad. Uh, met, met Alaska leden als ik het zo hoor. In dat, in dat opzicht. Ja. ja, ik ga het verhaal natuurlijk niet nog een keer vertellen, maar uh, die route die jullie uh, bewandeld hebben, die is bijna eigenlijk hetzelfde als uh, met, uh, met Alaska. Je kreeg er ook uh, lucht van. Dat jullie op een gegeven moment. Ja, er is een nieuwe Volendamse band, en uh, baf, Volgens mij, uh, meteen bovenop uh, had ik het idee. Dus, mm -hmm. dus uh, Wat is er eigenlijk tussen 2022 en nu veranderd? Wat voor... Hoe, hoe, hoe, ja, hoe zijn jullie uh, wat is het verschil tussen, tussen de Lorem Ipsum van 2022 oh, en de Lorem Ipsum van 2024 wat is het verschil Zo. Uh, uh, dit is de maken <laughs> voor de duim uh, mijn ha mijn haar is vijf keer veranderd van kleur oh, uh, <laughs> nee ja we hebben echt heel veel gespeeld heel veel mega coole zalen uh, ja, gewoon... zijn twee EP's uh, en een album verder. Twee EP's en een album verder. Ja. Ervaring vooral. We mochten uh, tour ja. met Blanco. tour met Jan. Ja. Mega leuk. Is dat ook iets wat je helpt in een informing? Ja, Door met zo'n ervaren gast uh, ja, mee, ja, mee, ja, mee ja. te gaan? want je ziet ook echt hoe professioneel zij zijn en zo. En dan denk je van, oeh, ja, shit. hoe wij niet. We, <laughs> we niet we to, to step, step, step up our <laughs> Maar uh, da, Dat echt... da, daar komt dus nu verandering in, omdat jullie dus geselecteerd zijn voor de popronde. Ja, daarna ja. ja. nou zijn we professioneel. Ja. Vanaf nu. Vanaf, Vanaf je nu. In, Vanaf nu. Je, kan in, je kan zomaar in de kinky kakkers. Uh, in de kinky kappersaar. Ja, de kinky De kinky kappersaar. de kinky kak... Ik sta bijna de kinky oh, een wordt bespreking met... Dingen. ding, ja. het ding. Nee, nee, nee, nee. De kinky kapperszaak. Want er is hier... Die Bert komt dus niet uit Noord-Holland, maar die komen uit Leiden. Dat is een tweetal. Dat is de Kiwi-club. En die stonden in een kapperszaak. Nou, ik. In Haarlem. Ja, dat soort verhalen. Hoor dat ik hoor ik heel, hoor, ik uh, heel vaak. Ja, ja, dus het zou zomaar kunnen... Uh, de, of dat je... Nou ja, jij zegt dat in de pizzeria. Dat, dat je tussen de pizza's uh, staat te spelen. Ja, zonder man. Dat zei meneer Cornel van uh, Project Bongo. Die uh, <laughs> heeft ook uh, de popronde gedaan. Ja. Die ja. zei dat erg leuk is. Nou, maar wat uh, zou dat... Uh, ja... Vinden jullie dat leuk? als, als dat ja, dan zo, kan zo je zo en een pizza had. eten en zingen. Tegelijkertijd. Girl, girl. Ga dan dicht. Can't wait. <lacht> Kazamish. Kaza ja. Zo, sowieso. <lacht> uh, goed, maar... Uh, hoe, uh, want het is wel iets om naar, uh, naar uit te kijken, denk ik. Ja, nou, ik vind zeker. het juist super leuk Dat je gewoon eigenlijk niet weet waar je gaat spelen. Weet je, In elke plek. Je, je kan op een poppodium spelen. In een kroeg. Mm. In een pizzeria. Weet je, dat... En dat is juist, dat was spannend. Maar wel, wel super leuk. Ja. We moesten een keer in een Alkmaar spelen. en Toen was er geen podium. En toen moest er letterlijk een podium gebouwd worden van weet je, en Dat was dan het podium. Ja. Maar ik bedoel, dat is gewoon, weet je, dat is ook een beetje punk. Weet je? Dat is ja. ook een beetje waar wij vandaan komen. Zeg maar. Dus ja. dat, dat soort dingen zijn oh, gewoon echt super leuk. Over punk ja. gesproken. <laughs> over punk gesproken, wat Pinkie. trekt jullie aan in de punk muziek? Oh, gewoon <grijgges> Geen regels. geen regels. Ja, Spelen voor fun. Kort de fun. Korte, felle nummers. Korte, felle nummers. Ja, dat People... we <ro100> <ts> Het <huele vegette Hispanis> is ook een beetje... Ja, uh, de yeah, attitude, zeg maar. Weet je, dus gewoon... Je instrument pakken en gewoon doen. Weet je, en niet nadenken en ja weet je oh, niet, niet te veel nadenken en ja. gewoon doen weet je. Ja. drie akkoorden feestje bouwen ja. ja. <laughs> uh, dat is een duidelijk uh, verhaal uh, ik, ik, zoek, ik zoek iets uh, want ze komen niet uit Noord-Holland maar ik ga toch ik ga, ik ga ze er toch even bijpakken want niet deze kindje, bin, je, ja? nee, nee nee nee nee deze band die, die komt uit uh, die komt uit Arnhem of uit Gelderland daar komen ze vandaan. Nee. En de band heet Rotzorg. Moet je even even horen wat wat ja, die jongens uh, wat die jongens doen. De Bug Band voor de hele familie. De Bug Band voor de hele familie. De Bug Band voor de hele familie. De band, de hele familie, de band, de familie. Dat was hem dus. <lacht> <laughs> 15 seconden. dus Kling, uh, Klinkt het als een TV-programma ja. intro. Ja, ja. Dat, uh, ah, ja, dat was de bedoeling, denk ik. <laughs> een punk-tv-programma intro. Ja, zoiets. Ja. Zouden jullie dat ook kunnen spelen? 15 seconden een, een, ja. een track? Ja, ja dat is misschien dat wel, ik wel op, een uitdaging heb Ik heb er wel eens gemaakt. Ja? Heb je, heb je er een gemaakt? Ja, we hadden het over, hoe weten die mensen, de hangyouth. En we dachten, dat ah. kunnen wij ook. Het uh, over hangyouth gesproken. De burgemeester hier in dit dorp is een enorme liefhebber van hangyouth. Eh? Ah. En, ah. en terecht. Ja. <laughs> maar begin niet over hem, want dan sta je morgenavond nog over hangyouth uh, met hem te praten. Dus, uh, maar goed, uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, het volgende blokje doen. Ik uh, ga nog één nummer uh, draa draaien. En dat is, ja, eigenlijk een beetje Nederlands alternatief. Nederlandstalig alternatief van Emilia Mabel of Emilia Mabel. Ik moet het niet doen. Sta weer op dit punt, het voelt er is iets in mij dat me vraagt me uitdaagt en opjaagt, wil je niet heel even help, de stem Amen. Um. Aan het dolen wil weg. Uit dit doolhof vol spoken, dus zeg: Maar nu waar ik heen moet, wil ik dat wel echt. Help. de Uh, tenminste, dat was zij. En zij heet Emilian Mabel. Uh, deze microfoon kan ik dicht doen. Want uh, het is nu tijd voor blokje nummer 2. Lorem op. Uh, en dan moet ik even het, uh, het lijstje erbij pakken. Er staat één nummer op. Die staat bij mij ver weg op nummer 1. En die gaan ze nu ook spelen. En dat is Spooky Song. Alleen die zal dus. Totaal anders klinken, zoals die dus nu, uh, uh, nou, ik, ik zou zeggen, ga, steek van wal. iets in wat mij doet denken aan Losing My Religion. Dat ja. zat er een beetje in. Ja, ja, ja, serieus. Ja, in de akoestische versie klinkt die inderdaad zo. Uh, maar goed, uh, we, gaan, uh, we gaan nou niet uh, nog eens... Uh, maar daar zat, er zat toch wel iets in van uh, Losing My Religion. Poison Ivy, dat is de volgende.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 Dat was dus Poison Ivy. We gaan uh, weer uh, gewoon verder, want uh, inmiddels heeft ook Xinami zich gemeld in uh, de app. En dat betekent dus dat ik uh, nu, als een speer, alvast een nummer van hem laat horen. En dat ik hem ga bellen, want we gaan hem in de uitzending halen. Hier is No Liver. Het gek van jezelf Wait. Snap je wel waarom niemand jou helpt yeah. Krijg je advies van een ander dan luister je alleen voor de hel. fuck Jij bent niet bezig met anderen alleen maar met jezelf yeah. Is het of niet oh, is het al die een yeah. Look boy je bent dead bro, ik ga op zoek naar een check jou huh. jou jou huh. yeah. Waar is jouw lijf, waar is jouw lijf Waar is jouw life? waar is jouw wie doe je samen, goon? Ik kan er ey, niet meer ey, tegen. Wel, hoe black is zijn tas? Little boy, is niet verdelen. Yeah. Ja, grote yeah. plek, en grote morf, voor waarom kon je hier zo spreken? Huh. Geef je de kans om te denken, anders is dat ook verleden. Wow, yeah! Ik weet, je bent op zoek naar huis Maar je krijgt helemaal niets, want je bent nog niet gekozen. Ze hopen dat je nu ver, Maar ze willen je als chauffeur die bitches praten heel veel Nog steeds hopen ze dat je ze Ik ben verder in mijn quest Get on my level of blijf in je fantasy Jij speelt nog steeds bij de F. Ik speel al lang bij de Premier League Ik zweer ik ben op ander level Maar Nederlanders lekker z'n me niet Misschien ben ik wel van de future Daarom breng ik jullie die nieuwe regie Is het of niet? Oh, is it al die hè? Loop boy, je bent dead bro op zoek naar een check Waar is jou life? Waar is jou life? Waar is jou life? Waar is jou? Your... En dat was No Live. ik heb het uh, goed uitgesproken. Uh, het komt van het uh, album wat morgen gaat uh, verschijnen, Self Reflection Tape, van Xin Emi. Ik uh, weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik kan het natuurlijk nu meteen aan hem vragen, want hij hangt aan de telefoon. Zeg ik het goed? Zeker, zeker, zeker. Ja. Xin Xenemy, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ik, ik moest het uh, een beetje fonetisch uh, uiten. Ja. Maar achter uh, Xenemy uh, schuilt Jen. want uh, zo heet je echt in, in dat optie. Zien. Xen. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, um, even over jou, want uh, helemaal onbekend uh, ben je inmiddels niet meer. Want je hebt in de finale gestaan van de, de 035 popprijs. Ja, klopt, klopt, klopt, klopt. Ja, dat was uh, dat was een leuke ervaring. Dat was een leuke ervaring. Ja, uh, wat, uh, wat heeft het uh, voor jou uh, gebracht, uh, de deze uh, ja, 035 popprijs en die finale plaats dan? Um, nou sowieso denk ik dat, dat het me, uh, mijn live shows nog wel veel meer heeft verbeterd dan dat het soort van, al was, ik heb meer moeten nadenken over de soort van de tactiek die ik de setlist soort van. Die ik wilde gebruiken en een soort van hoe ik dat tactisch moest gebruiken. Mm. En uh, ook uh, nou ja, voor het eerste keer dat ik met bandleden heb gespeeld, dus ik had een gitarist en uh, pianist erbij. Dus uh, ja, ik uh, moest wel even op, uh, op een ander niveau even spelen dan dat ik normaal deed. Dus dat is uh, heel leerzaam. Dus ja, ik, uh, dat, ja. ja uh, hoe lang ben je zelf met uh, hip-hop bezig, Nederlandstalig? Ik, uh, ik. Uh... Ik maak nu zes jaar muziek. Ik ben eerst begonnen als producer. Ja. Dus ik denk. Um, ja, dat zijn vijf jaar. Vijf, vijf jaar ben ik nu bezig met. Ja, met rappen. Met rappen. Maar zes jaar in het algemeen. Ja, oké. Okay. Okay. Ja. Ja. Um, um, um, ja. Is dat altijd een beetje die belangstelling gehad uh, voor, voor deze uh, muzieksoort? Um, nou, niet per se. Ik, ik luisterde eigenlijk helemaal geen muziek tot mijn dertiende, denk ik. Mm -hmm. En uh, nou ja, daarna uh, kwam ik op de middelbare en toen ben ik uh, meer belangstelling gaan tonen voor, voor hip hop ook omdat het gewoon meer om me heen was. En uiteindelijk begon ik er gewoon steeds meer in te groeien. Dus uh, ja, sorry, ik was denk ik zo'n dertien of zo, dertien jaar. Ja. Dus uh, nee, het is uh, niet uh, altijd er al geweest. <laughs> ja, en, en muzikale helden, heb je die dan ook in dat opzicht? Muzikale helden? Ja, ja wie, voorbeelden in dat opzicht? Zeker. Um, als het om, uh, ik luister zo Amerikaanse muziek, zoals dus het om Amerikaanse artiesten gaat, is het uh, Lil Uzi, um, Juice WRLD was een hele grote invloed, um, Playboy Cardi, Kanye, Scarlord en in Nederland heb ik uh, Ronnie Flex wel, die ook gewoon uh, zeker daar staat. Dus so, ja, dat, dat zijn een beetje mijn main voorbeelden denk ik. Yeah. Uh, ja, dan heb je dus de 035-popprijs. Uh, daar heb je in de finale gestaan. Um, ja, wat, ja. Is dat, uh, heeft dat ook nog iets voor jou ook opgeleverd in, in dat opzicht? Zijn er ook nog daarop uh, bijvoorbeeld uh, reacties gekomen op jouw optreden? Of überhaupt op de manier waarop jij uh, jezelf hebt uh, laten zien tijdens die finale? Um, ja, ik heb wel veel positieve reacties gekregen. Over dat ik wel een soort van. Ik had misschien. Uh... Like de kernonderdelen waren misschien niet even sterk als bij misschien een andere groep. Mm. Maar wat wel overal beter was, vonden veel mensen dat, het soort van ik, het wat meer, dat er meer karakter in zat. Het was heel divers. En dat heb ik ook heel veel teruggehoord van mensen. Dat ze daar heel positief verrast over, over waren. En uh, Ja, ik denk dat ik... Uh, daarin mezelf wel gewoon heb uit laten blinken voor wat ik ben ja. nou, um, voor, de, voor de rest denk ik niet zo veel per se ja, want, want morgen komt uh, je album Self Reflection Tape uit yes uh, okay. het, het woord Self Reflection hè, zit erin ja. uh, hoe belangrijk is dat thema geweest voor jou uh, in, in dat opzicht uh, ja, heel erg belangrijk het is denk ik het een van de ja, kernonderwerpen waar ik Waar ik mezelf de afgelopen nou, zijn, denk ik, eigenlijk zes jaar bezig ben gaan houden. Gewoon heel veel bezig gaan houden met wie ik ben en uh, hoe ik mezelf wil presenteren. En, en, en wie ik oprecht later wil worden. En uh, dat uh, zat daar wel een groot onderwerp in. Ja, ja oké. Okay. Dus, dus, dus er zit wel een uh, behoorlijk uh, persoonlijk verhaal in, in, dat, uh, in dat album van jou. Zeker, zeker. Het zijn uh, voornamelijk een beetje van mijn dieptepunten waar ik in heb gestaan en de grote vraagtekens uh, die ik uh, heb gehad eigenlijk in mijn leven. Hmm. Um, ja, als je uh, hoe, want, want, uh, hoe lang ben je ermee bezig geweest om dit album uiteindelijk zover te krijgen tot wat het uh, nu uh, moet, uh, moet gaan worden? Uh, iets van, ja, ik denk wel twee jaar eigenlijk. Ja, twee jaar. Ja. Twee jaar. <laughs> Ja, uh, wat, wat ben je dan onderweg allemaal tegengekomen om, uh, om er even iets uh, op te noemen? Uh, Super veel, dat is een hele brede vraag. Um... Maar ja, uh, uh, springt er iets uit? In, laat ik het even wat, uh, wat preciezer uh, uh, proberen te stellen. Springt er iets uit in die, in die afgelopen tijd dat je ermee bezig bent geweest? Uh, wat je onderweg, waarvan je denkt, nou, dat, uh, dat is wel een beetje vermeldenswaardig bij dat album? Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen enerzijds... omdat ik vind dat alles wat ik meemaak... en alles wat ik tegenkom... evenveel waard is als het andere. En ik mm -hmm. denk dat elke les die ik leer... Um, ja, evenveel waarde heeft... In, en even leerzaam kan zijn. Ja. Dus dat wel. Maar wat er wel uitsprong, denk ik, is uh, het nummer online. En dat gaat over online dating. En daar soort van, heb ik mezelf heel erg in leren kennen... ...in het steeds interacten met mensen via mijn telefoon. En ik denk wel dat dat soort van de meest... ...ja, wat een soort van een selectievere... ...selectiever verhaal is. En daar... Ja. daar heb ik wel... Die vind ik wel hard. <laughs> ja, maar oké. Okay, maar dat maakt niet uit. Uh, maar probeer je dan ook uh, vanuit jou, uh, ...vanuit jouw positie dan de mensen... ...je, je leeftijdsgenoten of je generatiegenoten vooral... Dan ook daarin iets mee te geven, zoiets? Zeker, zeker. Ik probeer soort van in de muziek zelf probeer ik meer te laten zien. soort van ik, ik uh, soort van ik probeer begrip, begrip te tonen voor, voor hun, hun manier van denken en soort van de gedachten die zij waarschijnlijk ook hebben. En, en in dit geval dan de negatieve daarvan. En ik probeer ook meer te laten zien zo van oké, okay, een soort van de muziek. Um, luister dat, maar weet dat dit soort van niet is wat je moet doen en dat je hier beter door moet worden en een soort van, ja, ja. meer of jezelf na te denken ja. ja, als mensen wat van jou willen weten waar kunnen ze dat vinden op het wereldwijde web? Uh, ja, op Instagram heet ik senemy.exe en uh, ja, eigenlijk voor de rest is het overal senemy en dat is en van Nico en van Marius en i, senemy daar kun je me overal vinden, basically. <laughs> ja, even voor de duidelijkheid, XNMI. Zo ja. schrijf je het, hè, toch? Yes, that's it. Uh, die single, waar je het over had, dat, dat nummer online, die is ook, uh, dat is een nummer wat je op single hebt uitgebracht, hè, toch? Ja, klopt, klopt. Met een hele clip. Met een, met, een, met een videoclip ook nog? Met een videoclip. Ja. Uh, ben je er trots op, op dat uh, nummer? Zeker, zeker. Ik ben er heel erg trots op. Ik denk dat dat soort van enige keerpunten was in waar ik dacht van, oh wow, dit is nu echt... Dit begint nu echt uh, tastbaar te worden. En uh, waar ik net, ja, gewoon waar ik wilde dat het toe zou gaan groeien. En uh, ja, de clip is ook gestoord. Uh, Klaas heb ik laatst ontmoet. is de videograaf van deze video. En uh, ja, hij heeft echt het best gedaan. Hij loopt, de best al, gedaan hij loopt al hoor. Hij loopt al. De single. Oh. Dus, dus, dus we gaan stoppen. Oké. Het is op pijnlijk. Het is zo pijnlijk. Sta voor mijn raam te schreeuwen. Slit, weet jij niet Ik weet niet eens wat ik doe. En dat is niet goed Dat ja, gaat Dat is hoe het gaat oh, Zo onzeker Maar ik zie nu het licht echt aan mij Maar ik weet niet hoe ik dit verbeter Ooh, yeah. Shit. Hoe kom ik van dit gedrag af? Ik zie jou terug in elke beste lach uh, Miss ik jou steeds meer dan ik al dacht En dat was hem online. Van Xenemy. Uh, we gaan uh, op naar het uh, laatste blokje van twee. Van Lorem Ipsum. Deel drie. Want uh, inmiddels zijn ze uh, sinds 2022 zijn ze, uh, al voor de derde keer hier. Uh, en wellicht uh, biedt dat natuurlijk voor de toekomst nog veel meer. Maar dat gaan we uh, in de nabije toekomst nog uh, meemaken. Eerst. En uh, het, uh, een van de nummers die volgens mij ook op het album uh, staat. Ja, zie je. En uh, dat is Someone New. No fear of regret Words left unsaid Tim die, uh, was uh, nog bezig om het laatste restje uit zijn basgitaar uh, te halen. Ja, dat moeten we natuurlijk niet... Uh, nee, zo werkt het. Uh. Kijk, als we het voor Fast Countdown uh, doen... dan moeten we het ook uh, bij Lorem Ipsum doen. En natuurlijk niet te vergeten ook bij Niels Buis en bij Lucie Fabienne, want die, uh, dat was weer de kleine setting. Um, de laatste voor vanavond. En dat is het titelnummer van het album yes. Flat. Caps en Rainmax. En ik ga ook uh, straks wel eens even vragen... waar die titel nou vandaan komt. Want dat is wel een hele leuk: Oei. Maar goed, we gaan er eerst naar luisteren. My room's gone cold, run down. We are no more traced your outline on the mattress. You left for her bed, I know the truth I was too good to you Yeah, that's true Cover up your face when they come to you Saying my name Why? ...dat waren ze... Uh, ...Lorem Ipsum... ...en ze zijn te zien... ...vanaf het najaar... ...tijdens de popronde. Nou was Peter... De, uh, ...die vroeg zich af... ...wie zijn dat nou, in dienst? Ja, Ten eerste, het zijn mijn buurjongens... ...want ze zijn schuin tegenover in, uh, in de straat... En dit is het werkje wat ze we hebben gemaakt. Dingen die ik doe. Ik ik Ze voelen zich beledigd met dingen die ik doe, doe. Doe, Met dingen die ik doe. Maar ik pak mijn peper met dingen die ik doe, doe, doe, doe, met dingen die ik doe. Ze kunnen niet tegen tegenom, maken ze zo. moe, moe. Ik zeg mijn wifi, juf verprappen, nou waar gaat dit naartoe. Zeg gaat dit naartoe.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 in een foute situatie het is goed verloop Je krijgt niet alleen boze maar ook goeie oog Ik ben geen patse lieve schat maar gooi mijn blouseje open Praat kwaliteit ga ergens anders maar je troeven koop Ze voelen toch met dingen die ik doe Doe, doe, met dingen die ik doe Maar ik pak m'n peper met dingen die ik doe Doe, doe, met dingen die ik doe Ze kunnen niet tegen omaak eens een moe Moe, moe Ik zeg m'n wife je effe nou we gaat dit naartoe toe. gaat dit naartoe ik moet daan erg dankbaar zijn dat ik naar Nederland tegen Oostenrijk heb zitten kijken, want bij het vertrek naar hun optreden in, in Zeeland dat was woensdagavond, uh, zeg ik het goed of dinsdagavond zelfs, want die wedstrijd schijnt ergens dinsdag gespeeld te zijn tussen Nederland en Oostenrijk. Ga je nog kijken, zegt daan tegen mij. Ik zeg, nou. Dat weet ik niet, Max. Dus ik op aanraden van hem heb ik zitten kijken. Maar na zes, zeven minuten was ik er wel helemaal klaar mee ook. Dat was dan de enige keer dat ik even naar het voetballen zat te kijken. Maar uh, nooit meer. Uh, deur is uh, weer, uh, weer dicht uh, geslagen door de wind. Maar dat maakt niet uit. Uh, dan uh, de gasten van vanavond. Hi. <laughs> uh, dit uh, was het derde deel. Want mm -hmm. jullie zijn al... Uh, het uh, was zelfs even bizar. 2022 en 2023 was precies op de kop af een jaar. Oh, ja. En uh, dit, dit is ietsje langer, maar dat maakt niet uit, toch? Wel nog, wel nog dezelfde maand volgens mij. Wel in dezelfde maand. Ja, ah, nee, dat is. Uh, dat is uh, ja. <laughs> ja. Dus dat, uh, dat, heb je, uh, <tosses> dat hebben jullie heel uh, handig gedaan. Dan even die vraag, want ik had hem net uh, al in mijn hoofd zit. De titel van het album heet Flat Caps and Rainmax. <tosses> ja. Maar wat uh, houdt dat in? Ja. ja. Is dat pijnlijk? Uh, mm, <lacht> ja, misschien nou, een beetje een pijnlijk onderwerp, maar. Nou ja. Uh, ik ga hem nou toch. Ja. Ik ga hem toch stellen die vraag. Nou ja, zoals je misschien kan wel kan horen aan de tekst, is het een, een heartbreak liedje en ook al een heartbreak album eigenlijk. Ja. En uh, ja. <lacht> <lacht> maar, eens, maar volgens mij uh, heb jij wel eens uh, gezegd van op een gegeven moment als ik het uh, liedje uh, geschreven heb, want je zit ook een bepaalde... frustratie en mm. uh, woede, dan ben je het kwijt. Ja, klopt. Ja. ja. Is dat met uh, Flatcaps en Raymax... en ik weet van nog één nummer... No Good. Mm. Dat was een beetje in... Er uh, dat, dat, waren aanleidingen voor... om dat uh, te schrijven. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Maar ja, het is altijd, weet je, als je ergens mee zit... of zo, uh, dan... is het bijna onmogelijk als je muziek maakt... om er niet over te schrijven. Want ja... Dat je, ja, als je door een heftige break-up gaat, dan ga je niet zingen over kom op mensen, dansen, met z'n allen. Ja. Dus ja, dat, dat gebeurt dan gewoon. Ja. Ja. Dus uh, het gaat gewoon in het uh, systeem van Michel Tuyp uit Volendam, uh, erin. En dan uh, komt het er <laughs> ook En dan, dan op komt het er met de pen weer uit. met ja. de er weer uit. Lucht het ook op? Ja, zeker. Ja, ja. ja ik weet niet. Ja. Dan, ja. De meeste de, teksten komen ook van jouw uh, hand af? Ja, ja. ja. alle teksten. Ja. Alle teksten. Ja. Wij weten meteen als de tekst heeft geschreven. Hè? dus, ja. <lacht> ja. dus zij vanouden. moeten uh, het, is, het is net dansen eigenlijk, hè? Mm. ja Eigen, uh, Leiding en de, en de heren moeten volgen zo'n beetje, uh, of niet? Nou, niet per se. Het uh -huh. is eigenlijk juist eerst andersom. andersom ja. Er wordt een riff geschreven en uh, daar borduren we dan met z'n allen verder. Ja. Dus uh, <lacht> ja. ja, vaak is het uh, Peter. Ja. Of. Tim die uh, met een baslijntje of uh, een gitaar heeft komt. En dan uh, vaak gaan we in de repetitieruimte al uh, de drums en uh, de zanger er, uh, verder op bedenken. Hmm. Dus uh, we doen het altijd heel erg met z'n allen samen. Ja. ja. Uh, nou hebben jullie ook uh, de nodige optredens gedaan. Onder hmm. meer met uh, Blanco, degene die ook uh, jullie uh, album heeft mm -hmm. uh, geproduceerd. Maar, uh, wat, wat, uh, wat want, want ja, jullie zijn begonnen op een gegeven hmm. moment, maar hoe gaat dat nu verder? Want uh, ben je nu, zijn jullie allemaal bang voor dat podium of, of niet meer? Nou, ik blijf bang. Oh, Tim, Tim, <laughs> Tim. Ja, wat wou je zeggen, Tim? Want, uh, Nooit bang geweest. Nooit bang geweest. Nee? <laughs> Zo cool. Ja. <laughs> ja. Ja. Het, het maakt jou dus ook helemaal niks uit uh, of je daar... Uh... Nou, ik moet wel zeggen, we hebben toen in... Uh, wat was het? In Tivoli. Uh. Ja. Dat was wel even een dingetje. Ja? Ja. ja. Dat was wel, uh, want toen stonden ze ook boven je in één keer. Dat, uh... Oh, ja. Dan, dan is het ding. Dat was boviespunt. 2000 man. Ja. Ja, 2000, also, uh, 2000 man. Ja. Dat was wel grappig. Ja. Ja. Ja. Oh, dat is uh, nu, dan ik een korte ronde. Als ik zelf spreek... Ik wil ja. juist de, de kleinere dingen... Enger. Sowieso dingen in Volendam, dat is gewoon... Doodeng. Dat is gewoon... Je moeder in het, je in het publiek. Oh my god. Alle kosten in het publiek. Ja, ja, nou, maar, ik, vind, uh, ik ben nooit zenuwachtig of bang voor optreden, dit soort dingen. Maar, als je in je eigen dorp bent. Als je, vijf, je eigen dorp, dan kan je niet zo faken, weet je. Dus nee. dan moet je het een beetje... Ja, <laughs> ja maar zijn, zijn... Nou ja, als we het dan toch weer even over Volendam ja, daar hebben. Daar maar zijn ma ze kritisch? Nou bedoel? ja, weet je, dan sta je ja. maat in het publiek. En dan zeggen ze, oh, je durft normaal, weet je. Dan, ja, oké. Okay, <laughs> Ja, ja. Maar dat, dat, vraag, dat vraag ik me dan wel eens af. Want uh, misschien is dat de thuiswedstrijd uh, die ja. dan heel beladen zou kunnen zijn. Omdat jullie dus thuis moeten ja, ja, spelen. Dat, dat is ook zo. Ja. Ja. zo. Maar het ja. geeft het ook iets speciaals? Als je bijvoorbeeld. Volgens mij hebben jullie ook in de bius uh, gewoon ja. lekker staan dus, uh, ja. dus Ja, dat, dat, ik, vind, is, ik vind het ook altijd. Uh, een van onze favoriete optredens ooit is gewoon in onze stamkroeg Lennons. Ja. Ja. dat is gewoon. Ik ben er geweest, ja. Ja, dus, uh... ja, ja, dat ja, ja, ja ik ben er waar geweest, dus ja, wat ik dat, weet, dat, wel. Ik weet dat voelt niet dus... dat, dat eens als spelen. Nee? Gewoon... nee, maar dat is gewoon echt gewoon inderdaad op bierkrachtje staan. Volledig bezweet. Knallen. Gewoon, je oh, Knallen. Gewoon, maar dan gewoon dat de baas tot z'n nok to vol zit. En dat iedereen gewoon... tegen elkaar opzweet Knalt. en op het Mocht podium gaat staan. Podium en, en en ja, dat is echt leuk. Ja, er, ja. Zit, er zit een, een beetje een Beatles-sfeer... Uh, in, in die kroeg. Ja, ja Ik ben maar. er binnen geweest. Dus ik, uh, weet, uh, ik weet er iets van. Uh, uh, wat, wat er gaat. Hij en was en niet Hij was slaan, ja? Dat, uh... Nou... <laughs> <laughs> nee, maar ik, weet, ik weet in ieder geval dat uh, jullie ook niet de enige zijn geweest. Want ik weet dat... Ook. Ook Dandelion daar heeft uh, nog, ja, een optreden gedaan. Ja, is het een muziekkroeg? het Het was, was een muziekkroeg. Was een muziekkroeg. Oh. Het is nog steeds. Oh. Ja, het, is, het is nog wel een muziekkroeg. maar ja. uh, zeg maar vroeger, nou ja, vroeger, een paar jaar terug, kon je zeg maar achterin optreden. Mm. En dat was echt fucking leuk, weet je. Ja. Maar nu, uh, door een verbouwing, kan dat niet meer. Dus je hebt nog wel optredens, het dus meer in het midden van de kroeg. Dus de sfeer is wel met optredens wat minder. Ja. Maar weet je, het is nog steeds. Wij komen er al ja twaalf jaar, weet je, dus... Ja, ja weet je, dat, dat voelt als thuis. Weet je? Het, is het is nog steeds thuis. top. Er uh, ja, is natuurlijk. nog steeds langer, Ja, tuurlijk, En het is de laatste bar van dan was het nog goede muziek draaien. Dus, uh. Oh, dat is niet ja. waar. Nee, café winkeltje nog. Ah, ja, maar ja, ja, is ook, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ook, ook die, uh, die ken <laughs> ik inmiddels, want ja, ja. dat was twee weken terug. Ik werd op een gegeven moment gevraagd door de, de heer Deen. U niet... Uh, Onder zijn echte naam, uh, zoals hij optreedt, heet hij Jacob D. Edward. Maar oh, goed. Ja. Oh, en die zei, ja. die die zei, een moment, die zei ja. op een gegeven moment van... Uh, we gaan wel even naar het winkeltje. Zeg, wat is dat, dat, dat, dat is gewoon een kroeg. bruin kroeg. Die, die, die, ja. die kijkt op een blinde muur van de Pius uit. Uh. Ja, ja. Ja. Dus dat uh, was ook... Uh, maar dat, dat, dat is een ja. Ja. Ja. ja. Want jou dat Astrid... Wat zeg je? Shout out Astrid. De ah, okay. baardvrouw. Ja. Um, over het uh, winkeltje gesproken. Ik weet dat uh, de heer Buis, die daar heeft uh, zijn, uh, zijn single ten uh, gehouden. Ja, dat cool. ja, klopt. Ja. Yeah. Waren jullie daarbij of niet? Ik stel hem niet. Niet? Ik jij niet? Ik was te laat. Jij was te laat? had nee, hij begon uh, toen had te vroeg. Ik had ah. volgens mij een concert. Ai. Yeah. Ja, ik had wel wat. Ja. Ik weet niet meer wat. We gaan natuurlijk wel naar zijn echte show. Hè? 11 oktober. Ja, ja, ja. En, uh, de, de, de, dat ja, is uh, bekend. 11 oktober ah, ja. uh, speelt uh, Niels uh, daar in ja. de piers. En ja. dan het volledige album, want dat uh, gaat hij doen. Um, ik vond het leuk dat uh, jullie weer geweest waren. Wij ook. Zo ja, ja, ja het, was weer, het was weer top, hè? Ja. Weet je? <laughs> en, Weet je? Uh, we hebben het over de heer in Buis. Uh, want vorige week heeft hij hier dus... Uh, de hier, maestro. Uh, ja, ja. Vorige week heeft hij gespeeld. Met Geran de Tuip. En uh, toen heeft hij ook uh, die uitvoering uh, gedaan. Uh, en we sluiten er ook mee af. En dat nummer dat heet Arcadia. En volgende week hier in deze studio is dan de gast... Iline Dieu Dag.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 remember singing in our kitchen And you guessed me right A place I visit every night So you get those shitty cards When everything seems hard, you take it in Arcadia or nothing till the end It's Arcadia or nothing till the end